Levy van Eck met het NOS Journaal. Wetenschappers hebben de sterkste tekenen tot nu toe toegevonden... van mogelijk buitenaards leven. In de atmosfeer van een andere planeet zijn gassen gevonden... die op aarde alleen ontstaan door micro-organismen, zoals algen. De ontdekking werd gedaan met de James Webb ruimtetelescoop... bij de planeet K2-18b. Die zit volgens de onderzoekers mogelijk vol met micro-organismen. Er is dus geen direct bewijs van buitenaards leven gevonden... De ontdekking is mogelijk baanbrekend, maar de wetenschappers benadrukken dat meer onderzoek nodig is. De ruime meerderheid van de Nederlanders is voor het aanpakken van klimaatverandering. Dat blijkt uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau. De zorgen over het klimaat leven het sterkst onder hoogopgeleide, vrouwen en ouderen. Jongeren blijken juist minder bezorgd over het klimaat. Het vertrouwen in het klimaatbeleid van het kabinet is volgens het SCP-Force afgenomen. Nog maar 1 op de 10 mensen is tevreden over wat het kabinet bereikt. In het zuiden van Zwitserland en het noorden van Italië geldt code rood vanwege extreem weer. In de Zwitserse Alpen kan in twee dagen tijd zo'n 200 mm neerslag vallen. Hoog in de bergen wordt meer dan 2 meter sneeuw verwacht. Over het noorden van Italië raast een storm... In het grensgebied met Frankrijk en Zwitserland wordt tot 350 mm neerslag verwacht. Vanwege overstromingen en aardverschuivingen zijn meerdere wegen afgesloten en rijden treinen niet. In Puerto Rico zitten zo'n 1,4 miljoen mensen zonder stroom door een grote stroomstoring. Ook hebben tienduizenden mensen geen kraanwater. De storing ontstond doordat elektriciteitscentrales plotseling stilvielen. De problemen kunnen nog dagen duren... Puerto Rico heeft vaker last van grote stroomstoringen. Het weer in het oosten valt nog wat regen... maar uiteindelijk wordt het vannacht bijna overal droog. Het koelt af naar een graad of 8. Komende dag is het bewolkt en het wordt dan 11 tot 14 graden. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort yes! is zin in ZFM. GMM. Met nu de nacht...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 Kach, salza, oh.